Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Vodafone heeft de beveiliging van systemen waar gevoelige informatie wordt opgeslagen. Niet op orde. In inspectie legt het telecombedrijf daarom een boete van 2,2 miljoen euro op... Nick Wouters van onze redactie weet wat voor info daar op die servers werd opgeslagen. Het gaat om telefoongesprekken en berichten die Vodafone moet bewaren voor de inlichtingendiensten. Zij tappen telefoons af van verdachte personen. En die gegevens moeten telecomproviders dan bewaren. Ergens op een fysieke plek staan servers waar die telefoongesprekken en die berichten bewaard worden. En die moeten goed beveiligd zijn. En dat was niet het geval volgens de inspectie. De boel was dus makkelijk te hacken. En dat kwam ook letterlijk door een hek, Want dat stond op om het datacentrum heen, maar was niet hoog genoeg. En daardoor konden mensen daar makkelijk overheen klimmen. De komende twee weken rijden er minder of helemaal geen treinen... tussen Rotterdam en Den Haag vanwege werkzaamheden op het spoor. En mensen moeten dus met de metro of de bus... ziet deze verslaggever van Omroep West op Den Haag Centraal. Het is, uh, het is wat drukker dan gebruikelijk, zo te zien. Ja, je merkt het, dat mensen toch een andere oplossing gaan vinden... en dat de meeste mensen het ook wel wisten. Goedemorgen, jullie waren allemaal op de hoogte dat de trein niet reed... of kom je er net pas achter? Ja, nee, daar waren we van op de hoogte. In Duitsland is de eerste besmetting met een nieuwe variant van Mpox vastgesteld. Dan schrijft de krant Bild. Mpox, beter bekend als apenpokken, is een besmettelijk virus... dat de laatste tijd vooral in Congo aan een enorme opmars bezig is. Europese landen maken zich dan ook zorgen over een nieuwe epidemie... en hebben daarom vaccins gedoneerd aan het Afrikaanse land... Volgens de krant Bildt heeft de Duitser die nieuwe inbox variant opgelopen in het buitenland. Ja, je kunt hem misschien nog wel kennen als de oud-topspits van Manchester United of Atletico Madrid. Of anders misschien van deze goal voor Uruguay in de halve finale van het WK 2010 tegen Nederland. Diego Forlan. Forlan. Forlan met een schot. Doelpunt Uruguay. Toch weer Diego Forlan. Die van afstand... Ja, Jaco Forlan is inmiddels al jaren gestopt als voetballer... maar maakt nu zijn comeback in een andere sport. Hij gaat zijn debuut maken in het proftennis. Op het Uruguay-Alpen doet hij mee in het dubbelspel. Forlan is handig met records, want hij was er laatst ook al bij... tijdens een groot padeltoernooi in Rotterdam. Het weer dan nog, landinwaarts, wat bewolking... maar het blijft waarschijnlijk wel droog vanmiddag. Op andere plekken vooral zon bij een graad of 16. verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door wegwerkzaamheden rijden we nog wat langzamer op de N-Tilner Derg vanuit Maarssen naar Utrecht. Voor Utrecht Overvecht 2 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hapige gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de louis 1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 For me Get the tingles in a silly place it Starts in my toes and I crinkle my nose Wherever it goes Starting my toes, make me crinkle my nose. to my toes, Cannot hide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 toch speel je dit spel alleen Oh, ik kan maar niet bevatten ik van al I still love you okay. Okay.